Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het coronavirus is nu ook vastgesteld in Denemarken en Roemenië. De besmettingen komen uit Noord-Italië, zeggen de gezondheidsdiensten. Ook iemand in Estland is besmet, maar waar die besmetting vandaan komt is niet bekend. Verder zijn er besmettingen gemeld in Kuwait en opnieuw in Irak. De besmettingen komen uit Iran. Een man die bij de tramaanslag in Utrecht door de schutter werd bedreigd... krijgt niet alle camerabeelden uit de tram te zien. De man wilde aan de hand van de beelden bewijzen... dat Gugman T. zijn wapen op hem richtte en twee keer de trekker overhaalde. Dat zou leiden tot verzwaring van de aanklacht. De man spande een kort geding aan tegen de staat... maar volgens de rechter heeft hij er geen belang bij om de beelden te zien. Hij heeft toestemming om beelden van vier camera's te bekijken... maar niet van delen van de tram waar die niet is geweest. In Frankfurt is opnieuw een inval geweest bij een kantoor van ABN AMRO. Volgens de Duitse justitie gebeurde dat in een al langer lopend onderzoek naar dividendfraude. Bij de zogenoemde cumex transacties zou misbruik zijn gemaakt van regels rond dividendbelasting. En daarmee zou de Duitse fiscus zijn benadeeld. In november was er bij ABN AMRO in Frankfurt ook een inval. De premier van Griekenland spreekt vanavond met de bestuurders van de eilanden Lesbos en Chios over de vluchtelingencrisis. De bestaande migrantenkampen op de eilanden zitten overvol en de regering wil nieuwe kampen bouwen. De eilandbewoners verzetten zich fel en de afgelopen dagen waren er hevige rellen met tientallen gewonden. Voorafgaand het overleg trekt de Griekse regering de oproerpolitie van de eilanden terug. De Nederlandse muziekindustrie is vorig jaar met ruim 13% gegroeid... tot zo'n 207 miljoen euro. Volgens branchevereniging NVPI kwam dat vooral... door de populariteit van streamingsdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music. Het weer op veel plaatsen regen of natte sneeuw. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog en wat zon. Later regen en mogelijk natte sneeuw en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers en Dit is Robert Friesen van de ANWB. Je hebt nog steeds vertraging aan de zuidkant van Amsterdam op de ringweg A10. Vanuit het knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwemeer. Rijden langzaam over 3 kilometer. Kost je een minuut of 10 extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, we knallen lekker Dit tweede uur in van Zandvoort Lunch hier op deze donderdagmiddag 27 februari. Ready for this, hier op Zandvoort FM, ZFM. En we gaan er gewoon een mooie uitzending van maken, Jelmer. Wat een gezelligheid. En uh, bel 023 573 0393. Nogmaals, 023... 573-0393. Om uh, drie kaartjes te winnen voor de HISWA in, uh, ja, in Amsterdam Rij. Dus uh, hou je van boten, hou je van watersport. Uh, dan kan je drie kaartjes winnen voor de HISWA in, uh, in de Amsterdam Rij. Dus uh, blijf lekker luisteren. Ga anders naar www.zmsandvoet.nl. Ja. Dan kan je daar ons telefoonnummer vinden als je die kaartjes wil winnen. Gezellig. Wat gaan we dit uur allemaal doen, Jelmer? Nou, nog van alles. Uh, natuurlijk nog de laatste nieuwtjes die deze week voorbij zijn gekomen. Maar ook laat ik mijn liedje horen die ik deze week heb meegenomen. Het artiest in ik ben het licht ben komt nog aan bod. Ja, wel, uh, dat een, uh, wel een leuke toch? Een beetje een Ja, vrolijke. zeker. Ja. Ook weer met natuurlijk zijn liedje. En we hebben Daphne Michel die uh, deze vandaag de titelsong van uh, de officiële song van de Dutch Grand Prix uh, bekend heeft gemaakt. Deze is ook morgen live te horen tijdens de Voice of Holland. Maar wij draaien hem straks al op de radio. Nou, helemaal leuk. En zometeen hebben wij ook uh, Danilo Kuiters die we gaan draaien van The Voice of Holland... met zijn uh, liedje van uh, Koos Albers. En dat vind ik wel een heel mooi liedje. Helaas is hij er vorige week uitgegaan, onze vriend van de show. Maar, uh, maar ja, dat mag de pret niet drukken, want die jongen heeft wel heel veel publiciteit gekregen rondom zijn optredens in, uh, ja. ja, en bij de Voice. Uh, kijk jij elke week? Vond. Ik uh, kijk elke week, vorige week niet, want vorige week was ik aan het draaien in Amsterdam bij een zwembad. Oh, ja. En uh, ja, morgen ga ik wel gewoon kijken hoor. Gezellig. Zeker. We gaan lekker muziek draaien, zometeen zijn we terug. En dan hebben we natuurlijk de grote primeur van het liedje van Tafina Michel, uh, ja, de, ja, de promo voor uh, de Formule 1.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 Dus zei Jammer, wat heb je voor ons in petto? Ja, ik heb weer een uh, liedje meegenomen die ik ben tegengekomen in, uh, de, uit het uh, folkpop genre ja. op uh, Spotify. En dan luister ik wel eens naar die playlist. En dan voeg ik hem ook toe aan mijn eigen. Maar het, uh, het is een liedje van American Young. En hij heet uh, Love is War. En ik hoor hem al heel vaak voorbij komen en ik vind hem steeds leuker worden. En ik dacht, ik moet toch iets verzinnen. Dus laat ik dit uh, liedje uitkiezen. Dus. Uh, Zullen we er gewoon naar luisteren dan? Ja, ja maar een, Nog één vraag. Ja? Folk, ben je, daar, hou je ervan? Van folk? Ja, hoor. Folk, pop dus vooral. Ja, ja, ja. ja het, het is wel een stroom muziek die je steeds vaker weer hoort. Hè? Ja, ja. Gewoon, ja, het is echt, uh, zeg maar. Het, uh, het heeft niet, uh, zeg maar, iets specifieks waar je ook op kan afvallen, zeg maar. Nee. Dus eigenlijk is het altijd lekker om te draaien. Nou, wij gaan naar het liedje van de Psykick luisteren. Heerlijk. Het liedje van de side. je bent zon This is a feather sometimes a cannonball but it's worth fighting for it's worth fighting for baby sometimes love is baby sometimes love is warm Ja, dat was hem. American Young met uh, Love is War. Ja, het liedje van de Sidekick. Uh, zometeen hebben we natuurlijk ook Artiest in het Licht en alle andere... Verder items hier hebben we op de radio bij Zandvoort Luncht. Um, ja. De Hiswa kaartjes, de drie kaartjes hebben we nog steeds hier liggen op het mengpaneel. Die te winnen zijn 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dat is onze ZFM hotline. En dan kan je bellen naar de studio en dan heb jij die drie Hiswa kaartjes. Uh, als je van boten houdt en van watersport en zo. Het is zeker een moeite waard. Ook leuk voor een dagje uit. Um, wat niet zo leuk was afgelopen dinsdag had GroenLinks een motie ingediend hè, voor uh, ja. vegen de auto's over het strand. En uh, Karim, uh, de Karim El -Kabali van de van GroenLinks die was best wel uh, teleurgesteld in de raad. En hij gaf uh, een reactie aan onze collega's van NH Nieuws. Dus ja, het was wat dat betreft wel een teleurstellende avond. En ook de antwoorden van de wethouder waren wel echt teleurstellend voor ons. Ja, waar, waar ben je dan het meest teleurgesteld over als het over de antwoorden gaat? Ja, wat ons betreft is de nut en de noodzaak gewoon niet duidelijk geworden. Mercedes, een team wat hier ook zal zijn rondom de Formule 1, gaat gewoon over de weg. Heeft geen ontheffing aangevraagd. Waarmee je gewoon in de twijfel kan trekken of Red Bull dat überhaupt wel nodig heeft. Ja, want even voor de duidelijkheid, Mercedes is dus een van de teams die in Noordwijk verblijft. Ja, zover wij weten verblijft Mercedes daar. Er zijn drie teams, heeft de wethouder daar gezegd. Twee teams weten, Red Bull, Alphatory. En het derde team is, zover wij weten, Mercedes. Dus zij zullen over de weg gaan dan? Zij gaan over de weg. Zij hebben ook geen ontheffing aangevraagd, zover wij weten. En de ontheffing die is verleend, heeft alleen maar betrekking tot die van de Red Bulls. Dus... Maar het, het feit dat zij dat niet hebben aangevraagd, wat zegt dat voor jou? Het zegt voor mij dat de nut en de noodzaak er gewoon niet is. Schijnbaar kan Mercedes wel over de weg. Dus waarom zou Repo en Alvatore dat dus niet kunnen. Dat was een reactie uh, bij N.A. Nieuws uh, van uh, Karim El Kobali van GroenLinks. Uh, ja, maar jij zat hier in de studio hè, op dat moment dat die discussie ja. bezig was. Ja, en, uh, Hoe heb jij het ervaren? Nou ja, vooral het begin van de vergadering was uh, opvallend. Ja, he, dat wil ik net vragen. De ja, actievoerders van uh, Extinction Rebellion. die gingen. Uh, die hielden een betoog. Uh, uh, luid en duidelijk. En de medestanders van de actievoerders. die gingen op de grond liggen. Misschien heeft u de foto's wel voorbij zien komen. of het filmpje. Ja. Ook uh, te zien uh, via de NA Nieuws. Maar uh, inderdaad, dat was het begin. En de, na de. tijdens dat was ook de vergadering even kort geschorst. En werd de motie naar voren gehaald zodat er meteen over besproken kon worden en gestemd. Zodat dat uh, klaar was en dat in principe de mensen die daarvoor kwamen uh, de zaal weer, weer konden verlaten. Dat hadden uh, ze wel heel erg snel liever, hè? Ja, ja en uh, t, uh, het is natuurlijk t, het is niet aangenomen, behalve de, de mede-indieners van de motie CDA D66 en de P van de A hebben geen een andere partij. Uh, de motie gesteund. Dus dat betekent dat het besluit van het college om uh, uh, het vervoer van de raceteams door Noordvoort uh, als terugvaloptie uh, toe te staan. Wat, wat, weet je wat dat is? Hè? Weet je, ik, ik ben dat geneuzel van, uh, van niet van GroenLinks, van Formule 1 over de Formule 1 een beetje zat. We hebben met z'n allen bepaald dat die Formule 1 er gaan komen. Ja. Uh, we hebben met z'n allen bepaald dat, uh, dat dat evenement mooi is voor Zandvoort, goed is voor Zandvoort. Wat ik uh, dan uiteindelijk slecht vind vanwege voor, de imago van de Formule 1... is dat, uh, dat je op dit moment dan ook weer hier actie moet voor gaan voeren... Ik uh, vind het een belachelijk besluit dat er auto's over het strand uh, moeten gaan. Helemaal over een natuurgebied die pas is aangenomen. Negen maanden geleden is aangenomen door de wethouder. Ja. Die hem überhaupt wel heeft geopend als natuurgebied. En mag, ja. Als je dat doet vind ik dat je dan ook op je standpunt moet staan. Uh, en dan geen stampen. auto's er overheen moet laten rijden. Ja, het ging dan natuurlijk ook vooral om het natuurbehoud. Ja, even later op de avond was er een motie over windmolens. Ja. Uh, die werden geplaatst. Daar was de raad het over eens dat het niet in het duingebied kon... En een van de argumenten was ook voor het natuurbehoud, wat natuurlijk wel een beetje dubbel is. Als je ja, het is heel dubbel. Als je de eerste ene motie ja. hebt en daarna de andere motie, is het inderdaad heel erg dubbel. Maar en, het gaat dus uh, nu dus alleen over het Red Bull team. Ja, ik vind dat de wethouder best wel een... Uh, ja, een uh, maar het is, het is wel al een tegemoetkoming, want het originele plan is dat ze sowieso over het strand gingen. En nu is het dus als optie gesteld als het niet over de weg lukt. Als het niet over de weg lukt, oké. Okay. Nou, we gaan zien ja. hoe, het allemaal, uh, hoe het allemaal gaat. Uh, in ieder geval, wij gaan luisteren naar Dance Monkey van Toons I. Hier Dat was op, even geleden, Dance Monkey. Een tijd ja, geleden inderdaad, ja. Dance Monkey van Toons I. Hier op ZFM Zandvoort. En uh, inderdaad, een tijdje geleden... En, nou, hij, hij, hij moet gewoon weer een keer gedraaid worden. En die plaat, die brandde in mijn vingers. Ik dacht, ik schuif hem er gewoon in. Het is uh, hier. de gewone versie, toch niet te versnellen? Nee, nee, dit keer niet. Dat nou, Kan wel hoor, kijk, kijk.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 FM. En uh, we zijn lekker uh, bezig hier uh, bij de radio. En uh, ja, we krijgen genoeg reacties over Noordvoort. Dus uh, weer voor of tegen, het maakt allemaal niet uit. Ik denk dat ik me aanmelding uh, links. Het, het biedt <laughs> nou, bied in ieder geval nou. genoeg de discussie. En dat is denk ik wel altijd ja, goed. Ook al dus kan je denken mag. van het is weer negatief. Dat, uh, dat zie je hier ook. Maar uh, als het maar met argumenten blijft en dat het niet... Uh, op de mensen wordt gespeeld. Of persoonlijk, want dan ben je in discussie Er kunnen heel veel mensen een voorbeeld aan nemen jou, maar ja. dat kan ik je vertellen. Nou, en ook op Facebook beeld je even in dat het ook gewoon mensen zijn die thuis zitten en die... Niks te ja, doen hebben. Nou, ja, gewoon dat schrijven. Je moet ook denken bij de mensen bij wie het aankomt. Daar kan het heel anders op overkomen. Of op een boorrijdland zitten. Nou... Oké. Okay. En we gaan lekker muziek draaien. Nou, um, ik, heb nog een, uh, ik heb nieuws. Ja, oh, je hebt nieuws, ja, sorry. Want er was afgelopen week een opstopping op de Zandvoortse Laan. Ze gingen met speciaal vervoer. In de nacht van zondag op maandag reed een convoy dat uh, kant-en-klare tuinhuisjes vervoerde over de Zandvoortse Laan richting Zandvoort. Ter hoogte van Bentveld kwamen uh, zij vast te zitten. Hierdoor is er een flink oponthoud op de Zandvoortse Laan ter hoogte van Bentveld ontstaan. De stremming heeft enkele uren geduurd verkeersregelaars deden hun best om alles zo soepel mogelijk te laten uh, doorrijden. Ja, ik heb die beelden gezien en het stond echt gewoon helemaal vast. Het staat natuurlijk al vaker vast op jo. de Zandvoortselaan. Maar er waren ook van die mega dingen die dan niet uh, langs die... Uh, en dat was ook al heel vroeg, hè? Ja, uh, ja, dat het was ging rond, al het, midden in de nacht. Rond, rond half zes of zo, zelfs vijf uur hoorde ik de mensen. Maar mijn ja. collega kwam gewoon een kwartier later daardoor, terwijl die om zes uur moest werken. En ik oh, zat ja. maar te wachten. Waar blijft die ja. man nou maar? Ja, de, en, maar ze kwamen zeg maar niet langs die bordjes, weet je wel. Dat ze de van aan die kant van de weg moet ja, je blijven. Ja, ja. Nou ja, het was uh, bijzonder uh, Weer opmerkelijk. Weer een leerschool. Opmerkelijk. Uh, een leerschool. En uh, de gemeente Zandvoort was natuurlijk uh, uh, ook al bezig met het. Uh, Verwijderen van fietsen die er te lang staan. Ja. Maar ze gaan nu ook uh, auto's en andere voertuigen checken hierop. Okay. Voor veel inwoners is het al lange tijd een doorn in het oog. De wrakken en of lang geparkeerd uh, staande voertuigen. Aanhangers en caravans die verspreid door het dorp te vinden zijn. De gemeente Zandhoort is vorige week begonnen met het handhaven van de bestaande regels. Na een aanmaning zullen dergelijke objecten uit het straatbeeld worden verwijderd. De gemeente staat, gaat op kenteken handhaven en als er geen kenteken aanwezig is, wordt er een gele sticker opgeplakt met de mededeling dat het voertuig voor een bepaalde datum moet worden verwijderd. Eigenaren die geregistreerd staan worden persoonlijk aangeschreven. Gebeurt er niets, dan handhaaft de gemeente door het wrak of het voertuig dan wel aanhanger te verwijderen. Ja, ik denk dat het uh, nou, gewoon positief is toch? Zeker weten. Uh, als het er staat, dan doet het niks. Nee. Dus dan kan er weer iemand anders staan. Ja. Dus of, een, uh, of een boom geplant worden of uh, gras. Ja, uh, dat we weer wat groener worden. Dat we allemaal ja. wat groener worden. Ja. ja. Zaterdag was de mooiste dag van de... Wat leven. En de trainer riep. samen is niet alleen, maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen. We waren zeven, het was de tijd van voren, en kunst. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens twee uur te voelen. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. Bewaren vroeg. We waren groen. groen als klas. het was pas gemaakt was Groen als was Zaterdag was de mooiste was van mooiste week van je wist en je wist als je, naar je vriendjes naar je het keek. gewoon, het was gewoon, Oranje Oranje. En de trainer riep pressie met vijf man, voor in het was Maar het het pressie van Kruijf had zelfs de keeper met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 Het was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van oud, een stuk drie. Maar het was altijd ah, iemands waarde. Ah, dus dat zei je dan maar niet. We waren Nou, blauw, groen, rood, paars of pimplepaars met de goud randjes. Het maakt allemaal niet uit. Groen als gras. Ja, het Hier maakt niet uit wie je bent. Net zoals uh, uh, Han van Eiken al zong. Ja, leef. Het gaat om je talent. Ja, het gaat om je talent. En uh, of je nou uh, in het linker gedeelte zit, of het rechter gedeelte zit, of het... Uh, Groen uh, FM. Ja. <laughs> jij maakt het we ook gaan, erger. We dan gaan dan even naar het ja. weer, denk ik. Ja, jij maakt het ook erger dan het is, hè? Het we is, gaan uh, even naar het weer. Als, iemand, als er iets is waar mensen niks van kunnen vinden, is het het weer. Ja, en uh, als hij geel is, dan hebben we wel een probleem. Hoor. Weer of geen weer. Het is al zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In het zuiden en zuidoosten kan het wit worden, oftewel sneeuw. Bij ons is het een mix van ijskoude regen en kletsnatte vlokken. Het wordt maximaal 4 graden en er staat voor de verandering eens niet te veel wind. Later vandaag wordt de wind noordwest en neemt het weer in kracht toe. Aan het eind van de middag en vanavond trekken enkele winterverbuien over de regio. Bij intensieve neerslag kan het misschien heel even sneeuwen. Komende nacht is het droog met kans op opklaringen. Het koelt af naar waarde iets boven de nul. Morgen blijft het over het algemeen droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur stijgt naar een graad op 7 en de wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten, later uit het zuiden. Op uh, zaterdag, de 29ste februari, dit jaar dus een extra dag, is het bewolkt en valt enige tijd regen. De zuidenwind neemt toe naar vrij krachtig en aan zee naar krachtig tot zeer stevig. Daarmee wordt het zeer zachte lucht aangevoerd waarmee de temperatuur stijgt naar 12 graden overdag. En tot zover het weer. Dit was het weer, weer op uh, TfM. Hey Michelle, I just wanted to let you know. Net als uh, Michel hier op ZFM Zandvoort. Anouk hoorde hier. En uh, ja, morgen de grote finale van de Voice of Holland. En dan zullen we ook merken meteen of zij waarschijnlijk als laatste keer als jurylid is. Of dat ja. Leeuw Kleine als laatste keer is geweest. Of allemaal. Dat kan ook zomaar gebeuren. Je weet het niet. Ja. In ieder geval uh, morgen om half negen bij de Voice of Holland te zien op RTL 4. Ja, ja, en er uh, is een hoop aan de hand met Formule 1 natuurlijk. Hartstikke leuk, ook heel veel positieve berichten. En, uh, zeker. En uh, zeker weten. Um, nou ja, uh, Jelmer, uh, wat zou ik zeggen? Jij zou er een feestje van maken, dus ik laat het woord aan jou. Een, fe een feestje, ja, ja, ja. Uh, Davine Michel uh, is natuurlijk helemaal aan het opkomen als uh, zangeres... en heeft ook meteen de titelsong van uh, de Dutch Grand Prix uh, mogen maken. Wat leuk. Uh, hij heet Beat Me... En die is uh, sinds vandaag uh, te beluisteren. En morgen ook wordt die live uh, uh, opgetreden in The Voice of Holland. Ja. Maar wij gaan hem zometeen dus al laten luisteren. Ja, het is uh, leuk. Zo'n uh, titelsong erbij, toch? Nee, zeker weten. En uh, ja, nee, ik ben heel erg blij ermee, uh, Jelmer, uh, ja. dat, dat, dat het Nederlands... Uh, product En dan heb ik het niet over het Nederlands talig product. Maar vooral het Nederlands product. Zo gepromoot wordt bij de Formule 1. Er komen ja. allemaal Nederlandse artiesten ook optreden. Ja. Metropole Quest komt. Duncan Lawrence komt. Nick Simon. Uh, bekende grote DJ's komen. Dus dat is wel het Nederlands product. En vooral geen hoenpapa, uh, maar, uh, maar ja, wel uh, het Nederlands product. En dat vind ik mooi. Ja, ja. ja toch. Zeker. dus uh, ja Define nee en ik ik ben blij ik ben blij dat uh, Defina Michel uh, zo, zo uh, optreedt maar ook uh, gewoon de titelsong van, het, uh, van de Formule 1 mag gaan doen ja het, li het liedje heet beat me ja ik uh, hoop dat uh, Max ze allemaal verslaat <laughs> ja en ik hoop echt niet dat het te lang duurt wat gewoon een Formule 1? Nee, grapje. De, te, lang. Oh, ja, te lang? Ja, te lang. Dat is toch een liedje rontjes? van Davina Macella. Oh, oh, zo bedoel ik yeah. het. Het, duurt het. duurt te lang. Ja, dat is het. Duurt ja. Ja. <laughs> het duurt te lang. Ik bedoel vooral ons gesprek. hoor. De Formule oh, 1 mag okay. voor mij heel lang duren. Ja. De, dat, dat zeker. Het is nou, een mooi evenement. Drie jaar. En, uh, drie jaar sowieso. en zo. Uh, mogen we trots zijn op voor afstandsverdop, toch? Ja. Of ze, of ze nou links of rechts omkomen. Ik ben blij. Ja, ze komen... Ja. Uh, yeah ja nou. weet het? Ze komen over het strand, links van <laughs> dat rechts. Dat wilde nee, ik niet, daar nee, wil ik dat wilde ik niet wel over hebben. Oké, we gaan naar het liedje uh, Beat Me van uh, en Michel hier uh, voor het eerst te horen op uh, ZFM Zandvoort.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 Master Wauw, een lekker nummer uh, te Michelle, michel hè Beat Me, dus uh, voor het I eerst hier. Ja, ze je wil verder zingen... maar dat gaat. Om. Ja, anders duurt het te lang. <laughs> het duurt ja, zeker okay. dan te lang. Uh, uh, ja, uh, Davine en Michel met Beat Me. Hopelijk uh, vond het dat. We zullen het ook even delen op onze Facebookpagina. Zeker volgen. Voor het wordt altijd actief uh, bijgehouden. Natuurlijk gezellig. Ja. En we zijn ook nog steeds op zoek naar... Nieuwe teamleden van Zandvoort Lunch. Zeker weten. Nieuwe dus, presentatoren uh, en sidekicks. Dus meld je aan. Dat kan via programmaleiding. Ja. En, we zijn en als, je, als je niet zoveel tijd hebt om een hele mail te schrijven... dan kan je het ook gewoon even snel doen via Facebook... Ja, dan, en dan reageert, opnemen. Uh, dan reageert nee. de programmaleiding Komt helemaal goed. Ja. Uh, verder uh, hebben we ook nog uh, drie kaarten liggen voor de Hiswa 2020. Bel 023 573 0393 als je die kaarten wil winnen. En anders gooien je zometeen gewoon weer een leuke Facebook-actie uh, ja. eruit. Ook altijd leuk. Dat kan hier allemaal bij voor FM, dus uh, en dan, komt het helemaal goed. Uh, yeah. We gaan lekker muziek draaien hier op de radio. En dat doen we met... Uh, met, uh, met, uh, met uh, het Ik Grof heb ook zandjes. een liedje hoor, maar... Dat okay. doen we even met rossalsjes ja. en daarna nee, het liedje van de Zuidkik. Dat is het weerbericht. Dat, daar, nee, daar ik, het weer, weer Jij hebt een liedje, zei je. We doen dat. Nou nog, ja, ik, heb, ja gewoon, ik had natuurlijk al een liedje, maar ik heb deze even klaarstaan. Dit is van uh, Dikkie Dijkstra. Ook lekker. Ook uh, lekker. Oda aan het leven.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 Tun niet op mij, maar post over leven, en turn niet om mij, maar post over leven, en turn niet op mij. Als de klok laat de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede. Treur niet zing hier op ZFM antwoord. Ja, niet uh, zo treuren. Nee, niet zo treuren, <laughs> man. Nee, nee, nee, nee. Dat was uh, in ieder geval uh, wel weer een heel uh, erg mooi liedje, toch? Ja, Diggy Dex. Diggy Dex. En wij gaan naar... Artiest... In het licht. Ja Henkie, ja, op, Met, uh, wie is het artiest in het licht? Op de heeft op de nog onze artiest in het licht. Elke week natuurlijk weer, of elke uitzending bij Zandvoort Lunch... natuurlijk een uh, artiest uitgelicht. Ja. En vandaag is uh, Henk Westbroek uh, jarig, 68 jaar geworden. We kennen hem natuurlijk als Nederlandse zanger, liedjeschrijver... muziekproducent en uh, radiopresentator. En politicus. Hij heeft, ook gedaan. Hij heeft ook inderdaad in de politiek gezeten. In de lokale politiek uh, Utrecht. Uh, lees ik hier. Uh, hij is van verschillende nummers bekend geworden. Hij is ook uh, jarenlang... Uh, DJ geweest bij... Uh, de Vara voor Radio 3. Oftewel uh, 3FM. Ja. Uh, tussen 1992 en 2003... maakte hij het radioprogramma... Denk aan Henk. En hij heeft natuurlijk ook een liedje uitgebracht. Uh, deze is misschien wel een van uh, zijn bekendste. Uh, zelfs Je Naam is Mooi... van uh, Henk Westman. En dat is De Artiest in het Licht. in het licht. Ik Believe in in het licht. in het, in het licht. Het blijft een, uh, een mooi rubriekje, toch? Ja, inderdaad. Zeker. Lekker met uh, muziek bezig zijn. Henk Westbroek hier op ZFM Zandvoort. En wij zijn alweer aan het einde gekomen van uh, deze zandvoort Lunch. We weten in ieder geval dat er veel geluisterd is. En, uh, ja, dat, uh, ja. en daarom draaien we dit uh, nummer voor iedereen. Voor, voor alle voor... vrienden van ZFM. Iedereen die luistert. Dit is het land van vriendschap. Zeker weten. Tot uh, de volgende keer. Tot volgende week. Het ja, wordt een hele prijs onderuit. Zin. Ja, met uh, trouwens... Zet hem eens uit, nog een keer. We gaan hem gewoon opnieuw doen. Uh, we hebben trouwens uh, volgende week donderdag... hebben we twee bekende Nederlanders in uitzendingen. We bellen met Joke Bruist. Bruis. En we bellen met Ben Zonneveld. Oh, ah, nee, Ben, uh, ja, ben Kramer. Ben Kramer. Ja. In ieder geval hier <laughs> bij Zandvoort. volgende week donderdag. Bye bye, zoals wij. Tot de volgende keer. Kom uit het land van Anne Faber Michael P...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 Inleverd. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar zwarte piek van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en op koningsdag. Samen na verliest dit land het veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland. Klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Nederland.